Uur. Dit is Radio 1, met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Goeiedag, we zijn er weer, dit is de Nieuws-UV. De spiraal van geweld onder jongeren van Marokkaanse afkomst in Amsterdam-West... moet doorbroken worden. Dat is zo de oproep van stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer. En je zou het bijna vergeten, maar in deze tijden van Olympische wintersporten... is er vanav vanavond ook weer Champions League. Ons geheugen wordt opgevest door sportjournalisten... Emile Schelfens en Sjoerd Mossoen. Nu het nms met Doral Meegens. In Sochi zijn negen activisten opgepakt door de Russische politie... en onder hen zijn twee leden van de Russische punkband Pussy Riot... Maria Alyokhina en Nadja Tolikonikova... kwamen in december vrij na anderhalf jaar in een strafkamp te hebben gezeten. Over een nieuwe arrestatie is nog niet veel bekend. Er zijn berichten dat ze zijn aangehouden voor diefstal... maar andere bronnen melden dat ze bezig waren... met een nieuw protestlied tegen president Poetin.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 Er zijn slachtoffers gevallen, maar veel details zijn er nog niet... zegt correspondent Geert Groot-Koerkam. Hoeveel weten we nog niet precies en ook niet wat de aarde daarvan is. Sommige, zijn, sommige mensen zijn gewond geraakt door rubberkogels... Rubber die door de politie zijn ingezet. Maar er wordt ook flink met stenen gegooid van de kant van de demonstranten. En het is gewoon een ongelooflijk gevaarlijke plek nu om te zijn. De oppositie wil dat de bevoegdheden van de president worden ingeperkt. Nederland neemt maatregelen tegen Oeganda als dat land een omstreden anti-homo-wet invoert. Minister Timmermans noemt de wet onacceptabel. De Oegandese president Museveni staat op het punt de wet te tekenen. Daardoor kunnen mensen die herhaaldelijk homoseksueel actief zijn een levenslange gevangenisstraf krijgen. Nederland zal volgens Timmermans een krachtig signaal afgeven als de wet wordt aanvaard. Er zal worden gekeken naar subsidies aan organisaties die de wet steunen ook de begrotingssteun van de EU, die nu is opgeschort... kan volgens de minister niet worden hervat. In Amsterdam zijn 13 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij wapenhandel. De wapens zouden zijn verkocht via een spionagewinkel. De politie deed vanmorgen invallen op verschillende plaatsen... in Amsterdam, Hoofddorp en Den Ilp. Daarbij werd van alles aangetroffen, zegt een woordvoerder. We hebben bij uh, zoekingen in die Spice Shop en in diverse woningen en opslagruimte uh, onder andere vuurwapens aangetroffen, waaronder ook automatische uh, stroomstootwapens, nutie, pepperspray, kogelwerende vesten en, uh, en jammers. Uh, dat is materiaal om, uh, om te voorkomen dat je gevolgd wordt, even kort gezegd. De zaak kwam aan het licht toen bekend werd dat de spy Shop ook wapens zou verhandelen. Het onderzoek bleek dat de winkel de onderwereld van allerlei verboden technische middelen voorzag.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 Martin Kuitenbrouwer, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-West. We gaan zo praten over wat er nodig is om jongeren in uw stadsdeel af te houden van criminaliteit. Er zijn in een jaar tijd al acht dodelijke slachtoffers gevallen. En gisteravond was er een debat daarover in het stadsdeel. Was het een emotionele bijeenkomst? Ja, ik vond het wel. Het was heel druk. En wat ik, waar ik vooral heel blij mee was dat er heel veel jongeren waren ook. En Short Massoe en Emiel Schelvis zitten hier ook. Vanavond en morgenavond worden de achtste finales in de Champions League gespeeld. Heren, kunnen jullie je hoofd uh, wel bij voetbal houden nu uh, tussen al het Olympische Wintersport? Heel makkelijk juist. Ik ben wel een beetje klaar met het skeleton en zo. Doe maar <laughs> gewoon weer voetbal. Helemaal mee eens. Ja, <laughs> ja heerlijk. Ah, eerst even de tien nog, hè? Vanmiddag. De nieuwsbv. X-Murders en Willemijn Veenhove. In Amsterdam-West wordt het geweld onder Nederlands-Marokkaanse jongeren steeds heftiger. Politie, gemeente en hulpverlening krijgen er geen grip op. Dat zegt stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer. Eerder al luiden jongeren-imam Yassine El-Volkarni de noodklokken over het geweld van Nederlands-Marokkaanse jongeren in Amsterdam-West. En dat gebeurde bij Knee van, van den Brink vorig jaar juli. Uh, je moet je voorstellen dat een jongen van 14, 15 heel snel in staat is om een scooter te stelen. Nou, en als je dat al op 14 jaar kan doen, ja, dan ben je op je 21ste soms wel eens aan de topjaar. Ja, is het een verloren generatie? Durft u daarover te spreken? Nou, ja, dat weet ik niet, maar het is wel zorgelijk. Uh, het, het, het, volgens mij hebben we echt een heel groot probleem hè, waar we met z'n allen wat aan moeten doen. Uh, wat we ook niet uit de hand moeten laten lopen. Want anders ben ik bang dat we gaan praten over een generatie uh, die misschien wel verloren gaat Ja, ja. Oh. ja Yassine El van weet het niet. Denkt u, ja, het is een verloren generatie? Nou, dat zou ik nooit zeggen van een generatie. Maar ik ben het met hem eens. Jassine en ik zijn uh, een jaar, eigenlijk een jaar geleden... na die uh, liquidaties in de, staats, die de buurt uh, hebben we de handen ineengeslagen om uh, te kijken... van wie hebben we allemaal nodig om dit... Uh, om dit uh, te voorkomen. En mm -hmm. met name om ervoor te zorgen... dat er niet opnieuw een generatie jongeren aankomt... die uh, ontzettend aangetrokken wordt door criminaliteit. Ja, want dat is het grote gevaar. Hè? Dat, het, uh, gaat, dat waar, het gaat dat heel dat snel met waar, ja, waar ik me zorgen over maak inderdaad... is dat criminaliteit voor heel veel jongeren uit, uh, uit West... en dan met name een bos en lommer... Uh, heel aantrekkelijk is. Het mm -hmm. is heel dichtbij. Het begint vaak klein. Hè, met uh, winkeldiefstalletjes of een, uh, een scooter of een fiets... Maar het kan heel snel gaan. Dat hebben we natuurlijk ja. gezien afgelo het afgelopen jaar. En, uh, nou, we, we, gisteren hebben we, uh, we een hele goede bijeenkomst gehad. We in een hele grote zaal met 200 man uit de buurt. En waren daar uh, ook jongeren zelf bij? Ja, de jongeren ja. over wie het gaat? Uh, nou, niet een <laughs> aantal jongeren die, uh, hebben heel dapper hun verhaal verteld... over hoe ze in de criminaliteit hebben gezeten en er weer uit waren. We hebben Vier jongeren hebben daar hun verhaal ook verteld... Dus ja, die, die doelgroep was wel deels aanwezig... maar ook gelukkig ook heel veel jongeren met wie dat niet aan de hand is. Maar die waren er wel, ja. ja. En daar gaat het natuurlijk om. Hoe, hoe haal je ze eruit? Of hoe zorg je überhaupt dat het zo ver komt? Wat, wat vertelden die jongeren over hoe zij eruit zijn gekomen? Nou, een aantal dingen die heel opvallend waren... die vond ik heel, heel, uh, ja, eigenlijk ook schrijnend, maar ook mooi. Ze zei, je moet het wel zelf doen. Het gaat heel erg om dat je zelf het zelfvertrouwen hebt... om die stap te nemen om eruit te gaan. Het is heel moeilijk, zei het is hard omdat er daarna ook niks op je wacht. Je, hebt geen, je krijgt geen uh, verklaring omtrent goed gedrag. Een jongen vertelde, ik wil bij de Albert Heijn werken. Maar dat kan niet meer, want ik, heb geen, ik krijg dat niet voor elkaar. En ze zei, steun in je om, eigen omgeving is ontzettend belangrijk. Dus dat mensen, uh, niet alleen hulpverleners en politie... maar ook juist mensen die dichtbij je staan. Familie. Familie, ouders, buren. Een aantal heeft, uh, vertelde ook dat zij uh, uh, bijvoorbeeld ook heel veel naar de moskee uh, weer aan het gaan waren. Dat is natuurlijk voor sommige jongen ook een, een, een weg daaruit. Uh, dus met name dat hebben ze, en ze zei perspectief, het perspectief is heel erg belangrijk. Als er voor ons geen perspectief is of was, dan is het heel moeilijk om, uh, om die stap eruit te zetten. Dus meer stap kansen werk. Op, op werk moeten zijn, werk makkelijker. Is, werk zijn ze allemaal zonder uitzondering, maar ook steun iemand die, uh, die je begrijpt. En die niet alleen maar uh, met jou uh, kijkt naar de dingen die je verkeerd hebt gedaan, maar ook naar het perspectief in je leven. Klinkt zo simpel hè? Ja, precies. En wat ook heel goed was, en dat is waarom het ook heel moeilijk is voor deze jongens. Eén jongen die vertelde ook van ik heb die is acteur geweest, die is op een gegeven moment helemaal in de criminaliteit beland, maar die begeleidt nu jongens. En die zegt, wij praten er niet over. Wij, wij Marokkanen praten niet over de pijn die we hebben. En, en als we dat niet doen, dan, uh, nou, dan stop je jezelf vol met alcohol en drank en, en mooie kleren. Maar daar moeten wij het wel over hebben. Dus dat, ik vond dat heel dapper dat hij dat zei. En hij. Ik ken hem goed. Ik zie ook hoe die, hoe die jongens kan raken om dat gesprek te openen. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat gaven ze ook zelf aan. Maar dat heeft u gisteren ook gezegd. Moskeeën, sportverenigingen, scholen, familie. Doorbreek het zwijgen, Praten over. Precies. Maar ik, die oproep heb ik wel vaker gehoord. Ja, ja kennelijk kan ja, niet. Je kan hem niet. Va nou, niet vaak genoeg doen. Ik had zelf het idee dat ik gisteren heb ik voor het eerst meegemaakt... want ik ben er al langer mee bezig... heb ik voor het eerst meegemaakt dat er zo'n grote groep was. En dat er ook een grote groep jongeren was... Uh, maar ook moeders, en niet alle moeders zijn er dan hè, op zo'n avond... maar ik heb daarna nog met een aantal moeders gesproken... Zij wij gaan het er morgen over hebben. Want ik heb voor gezorgd dat er morgen, morgenochtend, een groep moeders is... en dan ga ik vertellen wat hier is gebeurd. En wat ook goed was, we hebben het afgelopen jaar hebben heel veel geïnvesteerd in... we hebben, uh, nou, we hebben natuurlijk het levens van de jongens bekeken... van wat, wat valt ons daar nou op. Maar we hebben ook 200 jongeren uit uh, Bos en Lommer geïnterviewd, gewoon op straat. Uh, uh -huh. en, en hen te vragen van... hoe ziet je leven er nou uit? En, ja. en dat heeft hun het vertrouwen... ook weer gegeven van, hé, hey, ik kom vanavond. Want er wordt wel geluisterd. Dus dat... We zijn er al langer mee bezig. He. Heeft u het, dus het is idee, niet, uh... want dat wordt vaak gezegd... het taboe, taboe is zo groot... onder die Marokkaanse families. He. De eergevoelens zijn er. Daarom wordt er niet over gepraat. Als ik u nu dat hoor zeggen... van die moeders gaan er met, in een groepje over praten. Is, dat, is er, die er iets in veranderd... in dat eergevoel? Zijn ze daaroverheen overheen gestopt? Nou, ik, ik, ik pretendeer niet... dat we met één avond dat door, doorbroken hebben. Maar ik zie wel dat het... Uh, ik heb heel veel, heel veel positieve reacties gehad... van mensen. Wat goed dat je het gewoon zo open probeert te breken. En dat je het op de agenda Zit en wij hebben ook mensen nodig die ons daarbij helpen. En dit weet je, dit is niet één avond. Dit moeten we vaker doen mm -hmm. en dit moet vooral ook in huiskamers gebeuren, in moskeeën gebeuren, in, uh, nou, in al die plekken waar we. Wat gisteren is gebeurd, is dat er een ja. soort van netwerk is gestart... van mensen zeggen, ik doe mee. Ik ga ook in mijn omgeving het gesprek uh, aan. Zo, wie, wie riepen dat, bijvoorbeeld? Uh, nou Bijvoorbeeld uh, uh, um, um, buren. Uh, iemand zei, ik ben een buurman van zo'n jongen geweest. Ik weet, uh, ik heb dat gezien en ik wil wel wat doen. Ik wil wel uh, uh, ervoor zorgen dat ik een, uh, nou, met een groepje jongens het gesprek aanga. Uh, de imam, uh, een van de imams was er. Die, die vertelde ook dat hij zegt, van, nou, ik moet ook mijn rol daarin pakken. Wat was er gebeurd dan? Nou, wat, wat, je, wat je ziet is dat uh, uh, natuurlijk is het een gesprek in, in, in zo'n moskeegemeenschap. Maar om het echt openlijk te bespreken is, is vaak heel erg moeilijk. En dat gebeurt wat mij betreft nog veel te weinig. Verslaggever Robert-Jan Boy die is op stap in Amsterdam-West. Samen met Joep van Egmond van Street Corner Work loop ik hier door een tunneltje. Je hoort het een beetje galmen. Ja, het is spannend, hè? Ja. Bos en Lommer. Het gaat van. Uh, ja, ik weet niet wat hier boven nou, ons wel... is. Een brede weg, waarschijnlijk. Dit is de ring A10, die loopt hier boven ons. Ah, is dat het, ja. Daar flats, plantsoentje. Het is hier verlaten eigenlijk op dit moment. Ja. Maar normaal gesproken, jongeren jongere genoeg, hè? Nou niet altijd, maar nou, bij mooie weer. Dan uh, is dit een plek waar heel veel jongeren uh, ontmoeten. Dus dit is een hele bekende plek. Een door, doorlopen tussen uh, eigenlijk de aarde van plein naar uh, de buurt. Ja. Dat is inderdaad een hele bekende hangplek. Even kijken, zie je daar wat jongeren aankomen toevallig. Ja, nou, ik denk hier zie ik al gewoon studenten. of scholen. Dit zijn studenten? Ja, lijkt mij wel. Hallo? Nee. Nou, ze lopen allemaal... Uh... Ja. Gewoon door. Ja, ken... ken je, je zelf. Uh... Nee, deze ken nee. ik niet. Bos Lommer is groot. Daar wonen hier duizenden, ja. volgens mij ja. bijna 40.000 mensen. Ja. En het is goed om te weten ook dat het, het beeld van Bos Lommer is. soms van God, er hangen hier dus allemaal honderden jongeren de ja. hele dag. Ja, dan ja. wordt hier gewoon vooral ook gewoon gewerkt. Mensen gaan naar school. Maar hier. je spreekt met ze. Merk jij iets van die geweldstoename nee, Als merk, je hier tussen ik staat? Kijk, ik lees ook de krant. En Het, is, en het onderwerp. Uh, geweldstoename leeft wel onder jongeren. We merken niet zozeer een geweldstoename onder jongeren. Maar wel dat het onderwerp leeft. Ja. En dat het speelt dus bij jongeren. Dat ze ook het gevoel hebben dat er op ...gelet wordt. je is ook makkelijker grijpen naar geweld. Nee, dat, dat kan ik niet bevestigen. Ik denk dat je daar goed onderzoek zou moeten moet doen. Dat, dat kan, ik, je kan hooguit wel zien... ...dat het, de leeftijd dat, wat verhardt. En hoe ja. jongeren omgaan... ...en hoe ze al aan te spreken zijn... ...op jong, jonge leeftijd, dat dat wel lastiger wordt. Ja. En dat horen we ook wel terug van heel veel mensen die aan pleintjes wonen in buurten hier in Bosselommer. Ja. Uh, maar dat geldt denk ik ook voor andere steden. Uh, maar daar, daar, daar zijn heel veel kleine kinderen hangen altijd laat op straat. Ja. En die zijn ook heel, heel moeilijk daarop aan te spreken. Dat is wel wat je merkt. En daar begint het eigenlijk mee. Een soort verwaarlozing van ja, het niet krijgen van de aandacht die ze eigenlijk nodig hebben. Want de meeste jongeren zijn hier goed. Terwijl als alle jongeren hier het gevoel hebben, wij zijn slecht en mensen kijken slecht naar ons. Dat klopt dus niet. Dus daar moet je wat aan doen. Dat, daar ligt dus heel veel werk. Jij gaat hier vanmiddag weer aan de slag, vanavond? Ik ga vanavond keihard aan de slag. En alle komende avonden. Ja, maar hier, natuurlijk, we, moeten, we hebben hier heel hoop te doen. Dus er wordt hier heel hard gewerkt. Ja. Succes. Dank je wel. is een veldwerker die daar rondloopt in Amsterdam-West. Joep van Egmond, die kent u zonder twijfel. Ja, die ken ik heel goed. Ja. Ja, daarom. Ja. En die zegt ook, ja, het zijn juist die kleine kinderen die al laat op straat zijn. Die, zijn niet, die ouders zijn er kennelijk niet op aan te spreken. Moet u daar niet beginnen? Ja, dat, dat doen we natuurlijk ook. En het is en, en, en, en, n. Dat is een beetje het moeilijke van dit probleem. Er, heel, er speelt heel veel. Maar absoluut, dit is een van de allerbelangrijkste thema's. En... Uh... Soms zijn ouders er niet op aanspreken, soms zijn ze er wel op aanspreken... maar zijn ze ook, hebben ze ontzettende onmacht... omdat ze bijvoorbeeld in hun eentje zeven kinderen opvoeden... Ja. En, uh, en er ook nog drie baantjes bij hebben. Dat is ook de realiteit voor veel er ouders. Er is geen algemene politieverordening... van te maken van uh, kinderen na negen uur niet meer op straat in Amsterdam. Maar wat wat we wel hebben gedaan is... Uh, zijn met, met heel veel uh, afgelopen jaar... we hebben dat veel gedaan... met uh, een hele grote groep buurtbewoners en professionals... echt de straat op opgaan en kinderen en ouders aangesproken... van moet je niet naar bed. En je zou zeggen, uh, nou echt iedereen van ga weg. Helemaal niet. Die ouders zijn wat goed... Ik krijgen we eindelijk een beetje ondersteuning. Het was, het was eigenlijk een heel grappig programma. Dus dat hebben ik zeker gedaan. Je zelf heel veel belangstelling naar je verhaal te luisteren. Uh, ik ben zelf ambassadeur van een uh, zaalvoetbalvereniging in uh, Rotterdam-Zuid. Die ongeveer wel met dezelfde problematiek kampt. Maar niet zo extreem als het uh, bij jullie is. Rotterdam-Zuid of gewoon die zaalvoetbalvereniging? Nee, TPP is een eredivisie zaalvoetbalclub. Waar uh, dat we, die voor 80% uit Marokkaanse jongens bestaat. En die jongens worden allemaal ingezet als rolmodellen. En uh, uh, wat houdt dat dan in? Dat betekent dat ze clinics doen, zaalvoetbalvereniging. Voetbal clinics, maar ook straatvoetbalclinics, want het ligt heel dicht bij elkaar. Dat is ook de belevingswereld heel vaak van met name Marokkaanse jongeren. Bijna allemaal zijn ze wel gek op voetballen. Dus dat is een, dat is een aanknopingspunt. Uh, en er zijn ook uh, inmiddels, uh, het loopt nu bijna twee jaar... is er een, een zaalvoetbal scholencompetitie opgestart. In de leeftijdscategorie van 12, 14 en 14 tot 16... Waar eh, zeggen, met name die Marokkaanse jongens eh, aangespoord worden. Vanuit een klassecultuur. Eh, de beste willen zijn eh, om daar serieus aan mee te doen. De KVB heeft dat ook omarmd. Die sturen scheidsrechters op donderdagavond naar het topsportcentrum in Rotterdam. Dat is een prachtige accommodatie. Dat heeft, geeft ook een bepaalde indruk. Je speelt aan de ene kant met een school. Je vertegenwoordigt je school. Je vertegenwoordigt iets. Dat is heel belangrijk. Een stukje identiteit. Niet alleen die straatcultuur maar ook de identiteit van je school vertegenwoordig je. En je wordt gekozen door jongens, want grappig is... ga je die Marokkaanse jongens vragen naar spelers van Feyenoord... dan komen ze nog net op pellen, maar daarna, daarna kennen ze beter... of daarnaast kennen ze beter en, en, en nadrukkelijker... Soufiane Touzani, Jamal El Elganouchi... al die jongens die bijvoorbeeld het Nederlands team hebben gehaald... en die echt een, uh, zich een positie hebben verworven binnen de Nederlandse samenleving. En dat kan dus stimulerend naar elkaar werken... en dat heeft in Rotterdam in ieder geval zijn vruchten afgeworpen. Want daar zitten bijvoorbeeld ook een aantal, zit een aantal criminele jongeren bij... die inmiddels, ik wil niet zeggen bekeerd is... maar die wel de verantwoordelijkheid is gaan voelen van... hé, hey, ik vertegenwoordig een school, ik vertegenwoordig een groep. Ik, ik, ik ben echt met iets bezig wat zin heeft. Ja, rolmodellen zijn ongelooflijk belangrijk. En daar hebben, gelukkig hebben we ook, uh, van, ook van dit soort uh, hele positieve dingen in, uh, in Bos en Lommer. We hebben rolmodellen van uh, jongens die zelf in de criminaliteit hebben gezeten, die nu op straat andere jongens met het gesprek aangaan. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een bokschool die ontzettend goed werk doet om ook jongens... Uh, uh, dus dat, ja, dat kan ik alleen maar uh, ondersteunen. Dus gebruik sport. Sport, sport is, is een ja, sport is, uh, nee, klopt. middel. klopt. Even tot slot nog kort. Wat, wat vindt u nou de winst van gisteren van het debat? Want we zeiden het al eerder, dus er is al zo vaak hier gesprekken over geweest. En... Jongeren gaven heel erg aan: praat met ons en niet over ons. En ze hebben aangegeven, laat ook ons een rol spelen. Bijvoorbeeld door zelf rolmodel te zijn, om, uh, om het, om het te doen. En ze de... waren er, ja. Goed, veel dank. Martin Kuitenbrouwer. Radio 1. De, -PV. de Eerste en Tweede Kamer herdenken zo direct... oud-minister van Volksgezondheid Els Borst. Vorige week maandag werd ze dood aangetroffen... in de garage bij haar woning in Belthoven. De politie vermoedt dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. In Den Haag, politiek verslaggever van de nos Margreet boer Margeet, hoe ziet die herdenking eruit? Nou, om half twee open te voorzitter van de Eerste Kamer... de vergadering van de Senaat en dan gaan alle senatoren staan. Dan zal premier Rutte een korte toespraak houden... en stilstaan bij de betekenis die minister Borst gehad heeft... in de politiek. En daarna eh, spreekt ook de voorzitter van de Eerste Kamer... Ankie Broekers-Knol. En dan vervolgens om twee uur... Eh, dan begint de plenaire vergadering van de Tweede Kamer. Nou, Die begint elke dinsdag altijd met het vragenuurtje. En nu zal voorafgaand aan dat vragenuurtje ook daar... kort stilgestaan worden bij het overlijden van eh, de oud-minister. Premier Rutte zal ook in de Tweede Kamer kort spreken. En vervolgens voert dan de voorzitter van de Tweede Kamer... dat is Anouska van Miltenburg, ook nog eh, het woord. En de reden dat de minister... in allebei de Kamers afzonderlijk wordt herdacht... en dat dan ook nog iemand van de regering daarbij aanwezig is. Dat komt niet omdat minister Borst... de minister van Volksgezondheid is geweest... maar vooral omdat zij minister van Staat geworden is in 2012. En ministers van Staat die worden eigenlijk altijd op deze manier herdacht... als een soort eretitel minister van Staat. En het is misschien nog wel dat Els Borst pas de tweede vrouwelijke minister van staat... in de Nederlandse geschiedenis is geweest. De eerste was Marga Klompé, en zij dus de tweede. Margeet, zijn er naast Kamerleden en leden van het kabinet... nog andere personen bij aanwezig? Nou ja, de publieke tribune is natuurlijk open voor iedereen... die vandaag in Den Haag is en bij zo'n vergadering wil zijn. Maar het is ook altijd wel gebruikelijk dat de familie uitgenodigd wordt. En ook vandaag is dat het geval. En de kinderen van oud-minister Borst zullen ook... bij beide herdenkingen in de Kamers aanwezig zijn. Maar geen boer vanuit de laag. Uit 1977 alweer. Give a little bit, Supertramp. bij het Supertramp. Oh Den Haag. Iedere dinsdag duiken weer in het warme bad van Kamervragen. En dat doen we met Siebert van Linde en Jurjen van den Berg deze week. Zijn er in totaal 61 Kamervragen gesteld. Heren, wie is deze week de nummer 1 die heeft de meeste vragen ingediend? Nou, hij is weer terug. SP-Kamerlid Henk van Gerwe is deze week nummer 1 met zes uh, vragen. We zien hem heel vaak uh, terug. Wat iets verrassender is, en is een politicus die de afgelopen maand uh, toch heel veel uh, te zien is geweest, is Gerard Schouw met vijf uh, vragen. Die staat op nummer 2. Wat voor politicus is dat, jullie? Hoe zou jij hem omschrijven? Nou, Gerard Schouw werd uh, de vorige ronde werd hij, uh, echt binnengehaald als de gedoodverfde opvolger van Alexander Pichtelt. Um, Daarna is hij... Hij kwam uit de Eerste Kamer. Daarna is hij eigenlijk ingehaald door Stientje van Veldhoven. Um, door uh, Wouter Koolmees. Um, uh, door Kees Verhoeven. En uh, je ziet dat hij uh, wonderlijk genoeg... toch weer een beetje uh, aan een comeback bezig is. Hij heeft geprobeerd om kamervoorzitter te worden. Dat legde hij af tegen Anouska van Miltenburg. Uh, toen heeft hij even een vormcrisis gehad. Maar uh, <lacht> hij is nu weer een beetje in scorende spits. Hoe zie je dat, dat, dat hij met zijn comeback bezig is? Nou ja, uh, hij had afgelopen week zijn finest hour... in het debat met... Uh, uh, met Plasterk. Plasterk ja. uh, was gewoon duidelijk zichtbaar. En was uiteindelijk ook degene van waaruit die motie kwam. Die Pechtold dan voorlas. Ja. Uh, en deze week profileert hij zich ook weer echt. Gewoon wel op een, uh, nee, op een onderwerp wat heel groot kan worden. Um, dus hij is echt issues aan het bouwen. En welk onderwerp is dat? Uh, dat onderwerp is deze keer uh, de uitspraak van uh, staatssecretaris Teven. Over het asielbeleid. En wat ja, willen ja. ze weten dan? Nou, je moet je voorstellen. Teven was bij een debat in de Rode Hoed van de Volkskrant. En daar um, deed hij kennelijk heel ingestudeerde uitspraken dat uh, hij begonnen was met kinderpardon... maar heerlijk, heerlijk dat nu toch echt de strafbaarstelling... van het illegaal verblijf komt. Nou, dat is een uh, politiek gevoelige uitspraak. En hij gooide de uitsmijten eerst het zuur, dan het zoet erachteraan. Uh, en dus dan het is het kinderpardon, is het zuur... En de stoombestelling ja, van illegaal verblijven is, is het zoet. Ja, dat was dus echt gewoon een provocatie richting, ja. richting de PvdA. Want uh, je hebt een coalitiepartner met wie je echt kaartjes getrokken hebt. De een krijgt het een, de ander krijgt het ander. En dan dat het zuur noemen en dan gaat het over uitgeprocedeerde asielkinderen. Dat is nogal wat. En daar heeft dus kennelijk D66 in de persoon van Gerard Schouw vragen over gesteld. Ja, uh, samen met de ChristenUnie, al voor de wind uh, Die uh, al, eigenlijk al jarenlang bezig is op het onderwerp van, uh, van vluchtelingen en migranten illegalen. Uh, en je had eigenlijk verwacht dat de PvdA heel scherp hier uit de hoek zou komen. Omdat het zo gevoelig ligt. Maar ze laten dat expres liggen. Ze hebben kennelijk geen zin in reuring. De PvdA en zij... laat het expres liggen? Ja. ja, waarschijnlijk wel. Omdat ze toch te bang zijn wat uh, de gevolgen zouden zijn van zo'n discussie. Nou, Daar springen dus Christen in D66 op in. En uh, ja, die maken dit issue dus weer groter. En uh, eigenlijk met, ook met twee verschillende motieven. Wij denken dat, dat zo'n ChristenUnie, die doet dat vooral vanuit uh, het standpunt van illegale, wat daarmee moet gebeuren. Maar je ziet bij zo'n Gerard Schouw, dat is toch wel een beetje een stratege. Die probeert vooral eigenlijk het gat tussen de VVD en de PvdA, waar tussen D66 leeft... zo groot mogelijk te krijgen. Precies. En dit vergroot nou precies weer en dat verschil uit. Er is frictie en dat wil hij graag even blootleggen. Ja, het ja. rotste wat je kan overkomen als politicus... als je bewust een vraag niet stelt... is dat iemand anders hem voor je stelt. En dat is dus wat hier gebeurt. Um, het is heel erg over een vrij uh, smal touwtje lopen... wat uh, de coalitiepartners hier doen. Het is natuurlijk... de uh, gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. D66 heeft eigenlijk vooral één issue. Namelijk, uh, als je het echte genuanceerde geluid ergens links van het midden, op het midden... of soms een beetje rechts van het midden, wilt hebben kortom... een vrij grote groep kiezers, dan moet je bij ons zijn... Um, en ze gaan daarmee dus echt de strijd aan, met name met de zieltoogende PvdA in een aantal gemeenten. En Gerard Schouw wil zich kennelijk hierop profileren. Ja, ja en kijk, vergis je niet, hè, het gaat om Gerard Schouw ook om de inhoud. D66 is altijd al, ook al heel sterk geweest op dat onderwerp van het kinderpardon. Mm -hmm. Maar het is opvallend dat D66 nu het haantje de voorste is op uh, het aanwijzen waar het hem een beetje wringt tussen VVD en PvdA... En nog één ding daarover, mm. uh, dat is best wel een beetje on-Nederlands... want we hadden uh, tot nu toe ook in een gedoogconstructie, zelfs die met de PVV... hele duidelijke afspraken over waar je niet aankwam. En D66 zegt nu gewoon van jongens, wij gewoon wel de constructieve drie zijn... maar niet op alles, wij zijn echt ook wel de uitdagers van PvdA en van de VVD. Maar en, ook, en jouw ja. wind dan? Wat is, wat is zijn uh, primaire belang hierbij? Nou, hij is natuurlijk Mr. Kinderpardon. Iemand die al jaren hiervoor uh, opkomt. En dit werd een beetje ontfutseld. Hè? Samson en Spekman uh, van de PvdA die gingen hier heel sterk op in... Um, en uh, ja, hiermee krijgt ook de ChristenUnie wel weer dat uh, dossier terug. En dat is denk ik ook wel belangrijk. Hè? We hadden het vorige week hier in deze rubriek... over wat is nou eigenlijk het belang van een Kamervraag. Daar kun je heel snel een beetje cynisch over doen. Van, heeft het nou allemaal wel zin? Maar die Kamervraag geeft politici uh, de kans om over langere tijd... een issue op te bouwen. Een onderwerp dat, dat bij hen past... Dat, waar ze ook op langere termijn een agenda uh, omheen kunnen bouwen. En daar zie je deze vraag ja. ook op. En dat zie je ook bij andere Kamervragen deze week uh, terug. Um, dat Kamerleden via die Kamervragen een issue rondom... Uh, hun partijen of rondom. En dat je ook herkenbaar wordt voor de kiezer. Lijkt me. Nou ja, dat is ja. hem heel duidelijk. Um, ik sprak voor de wind hier nog even over, over deze vraag. En hij zegt ook: Van ja, um, Teven zegt ik ben verkeerd geciteerd. Um, en deze Kamervraag is gewoon puur voor bedoeld om dat onderwerp dus weer levend te houden en op de agenda te zetten. En wat Sjoerd terecht zegt, is uh, je ziet een heleboel voorbeelden van, uh, van Kamerleden die dat echt gewoon doen. Uh, die echt zeggen: van uh, eigenlijk bij elke scheet op mijn onderwerp uh, kom ik alweer in actie. En bij welk onderwerp probeert Gerard Schouw zich dan te profileren? Wat is zijn doel? Nou ja, je ziet uh, eigenlijk twee uh, onderwerpen. Deze week dus, onder andere, uh, dus elke keer eigenlijk het strategisch punt om het verschil tussen PvdA en de VVD te vergroten. Maar ook uh, heel erg rondom privacy. Hij stelt bijvoorbeeld heel veel vragen over drones en over wat mag je wel of niet fotograferen. En daar zie je dat hij nu stilletjes al bezig is om een issue te bouwen. En dat zou me niet verbazen als dat over een paar weken groter wordt, ja, als er meer kans. bekend wordt. Klopt. Ja. Issues bouwen dus. Tot slot, heren. Over een half uurtje begint het wekelijkse vragenuurtje. Welke vraag kijken jullie naar uit? Nou, ik kijk uh, persoonlijk uit. Uh, Eén interessant is dat het gaat over de accijns in de grensstreek. Nou, dat wordt opgelost voor de verkiezingen. En dan is het CDA een beetje haar issue kwijt in de grensstreek. Ja, de maar ik kan zeggen dat het niet wordt opgelost he, voor de verkiezingen. Maar goed, die gaat over gok denk van wel, maar de meest interessante is denk ik Sjoerd Sma van D66. Die stelt vragen over uh, homorepressie in Oeganda. En het interessante is... Nederland geeft daar wel ontwikkelingshulp uh, aan, uh, dat, uh, aan die overheid. U en de Europese Unie niet... En ik denk dat dat de komende weken zomaar is... naar Sochi kan gaan opspelen. Ja, Nog even één dingetje over de dioxins in de grensstreek. Het opvallende daarvan is dus... normaal gesproken zou dat niet zo groot zijn. Maar juist omdat Pieter Omzicht uit het oosten van het land komt... zelf uh, het, uh, het onderwerp vooral ook in Enschede speelt... zie je dat hij het nu enorm opspeelt. En dat laat dus ook zien dat het afhankelijk is van je publiek... hoe groot een issue wordt. Ja, maar kijk, Wekers die kwam natuurlijk ook in de grensstreek. Die kwam het weer. Uh, dat ligt vlak aan de Belgische grens. Mm -hmm. Dus uh, ja... Uh, daar gaan ze allemaal tanken tegenwoordig. <laughs> Kamp is toch ook niet uh, iemand nee, uit de Randstad. Nee, klopt. Alleen Kamp heeft er op dit moment niks bij te winnen. En omzicht is degene die voor zijn burgers opkomt. En dat uh, doet hij gewoon terug voor ze. Uh, als dank voor het plekje wat hij gekregen heeft in de Tweede Kamer. Ja. Siebert van Liena en Jurjen van den Berg. Dank heren. Tot volgende week. De nieuwsbV met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. En Martien Kuitenbrouwer, ook aan tafel nog stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-West... te worden zo net haar verhaal achter de liquidatiegolf in Amsterdam-West. En we praten zo met Emiel Schelvis en Sjoerd Monsou over de kwartfinales van... nou, het zijn niet de kwartfinales, de finales van de Champions League. Want ja, er wordt naast die Olympische Spelen ook nog gevoetbald. Dit is Radio 1. Nu het internationaal journaal met Mark Visser. Siewert van Linden had het net over Oeganda. Daar heeft minister Timmermans al iets over gezegd. Nederland neemt maatregelen tegen Oeganda... als dat land een omstreden anti homo wet invoert. De president Museveni staat op het punt de wet te tekenen. En daardoor kunnen mensen die herhaaldelijk homoseksueel actief zijn... een levenslange gevangenisstraf krijgen. Minister Timmermans vindt dat onacceptabel. En Nederland zal volgens hem een krachtig signaal afgeven... als de wet wordt aanvaard.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 Het Gio, Lippens. Gio, wat heb je bij allemaal voor sporten? Ja, we hebben zoveel sport en allemaal sporten waar je normaal gesproken niet echt veel naar kijkt. De massa staat bij het he? biathlon bijvoorbeeld. Dus je moet de, de tijd niks te doen. Ja. Uh, we hebben er lang op moeten wachten trouwens. Tot drie keer toe werd die start uitgesteld vanwege het slechte weer. En echt lekker weer is het nou ook nog niet in Sochi. Maar de mist is weg en de biathleden konden de schietschijven weer zien. Dat is belangrijk. Hoewel in leidende positie miste Ola Einar Björndalen, de grote man, vier keer bij het schieten... De Noor vergooide daarmee zijn kans op een historische medaille. Als hij eerste zou zijn geworden, dan was hij de ol succesvolste Olympier aller tijden geweest. Dat zat er niet in. Hij blijft steken op twaalf medailles slechts, waarvan zeven keer goud. En Björn Deli, ook uit Noorwegen, blijft de meest succesvolle wintersporter... met acht keer goud, vier keer zilver. Het goud trouwens bij de masterstart ging wel naar Noorwegen. Emile hegelen die won, daar, eh, won net voor de Fransman-Martin Fourcade. En dan ook bij de Noorse combinatie. Net afgelopen was een noors succes. Jurgen Grabak pakte daar het goud. En Short -track goud, dat waren we net nog eventjes... hadden we dat nog niet gemeld, was er voor Zuid-Korea. Dat land was het snelste op de aflossing bij de vrouwen. De nummer 2 werd gedisqualificeerd. Dat was China en daardoor ging het zilver naar Canada... en het brons naar Italië. En van de korte baan gaan we naar de lange baan. Vanmiddag staat de 10 kilometer op het programma... Sebastian Timmerman in de Adler Arena. Sebas, gaat het daar Orgel. vooral over die 10 kilometer van vanmiddag... of praat iedereen nog over die 10 kilometer van... Vier... Ja, wat denk, wat denk je inderdaad? Dit zijn de momenten waarop iedereen vooral nog terugblikt op vier jaar geleden. Trouwens ook terugblikt op Turijn acht jaar geleden, want ik zie op het grote scorebord, tenminste waar straks de tijden op komen, nu beelden van de Olympische 10 kilometer in Turijn toen Bob de Jong won. Maar er wordt inderdaad vooral teruggeblikt op die 23 februari 2010 toen Kramer de verkeerde baan nam twee keer de binnenbaan achter elkaar en werd gedisqualificeerd. Straks krijgt hij de kans om die schande in ieder geval voor een deel uit te wissen. Want in herinnering zal het altijd blijven. Maar hij krijgt in ieder geval de kans om eindelijk... die gouden medaille te gaan veroveren op de 10 kilometer. Hij rijdt in de laatste rit. Tegen de winnaar van vier jaar geleden, seung Hoon Lee. En dan heeft dus uh, zijn grote concurrent, Jorrit Bergsma... heeft al gereden. Net als zijn landgenoot en een ook concurrent. Maar, joh, Bob de Jong, je weet nooit wat hij uit de kast haalt nog. Wat hij nog tevoorschijn tovert. Maar ik schat toch in dat Bergsma een grotere concurrent is... van Sven Kramer. De Nederlanders in de laatste drie ritten. En daarvoor krijgen we vier ritten nog te zien met rijders van wie het leuk is dat ze meedoen, maar die voor wat denk ik geen kans maken op een medaille. Nee, en heeft het nog zin om geld te zetten op een clean sweep? Dat of levert er uh, zit... niks meer op. Nou, dat levert denk ik niet heel veel op. Maar je mag het doen, want de kans is heel groot. Alhoewel, wie weet dat Bart Swings daar nog wel een stokje voor kan steken. Hij rijdt in de voorlaatste rit tegen Jorrit Bergsma. Ik heb Swings horen zeggen, top vijf ben ik al tevreden. Maar ik hoop dat Bart Swings nu eens een keer alles of niets gaat spelen. Hij heeft eigenlijk ook niets te verliezen. Dus dat hij meegaat met Jorrit Bergsma. En wie weet waar de pupil van Bart Veldkamp, oud-Olympisch kampioen... op deze afstand, dan nog toe in staat is. Om twee uur is het zover. Dat was Sebastian Timmerman. Dan horen we hem weer in Radio Olympia. Mensen hebben dus nog een half. Uur om de voorspelling voor de top 3 in te leveren bij het podium.nos.nl het is wel een buitenkantje hoor want uh, nee Ik heb absolu absoluut ja durf het je niet te vragen Felix nee, geen idee nee Gio, daar ga je niet mee doen voor de prijzen ben je er klaar mee? Ik ben er helemaal ja. klaar mee de rollen van de redactie is aangeschoven voor een update van de NieuwsBV.nl. Je moet op de noren inzetten, Willem en Felix, heb ik begrepen? Ja, ik noteer het. Hoogste kwotering. Het was gisteren de grote avond voor Jimmy Fallon. Hij nam de uh, Tonight Show over van Jay Leno. Hè. Dat is een groot ding in de VS. En dat was wel te zien aan de line-up. Onder andere Will Smith, Robert De Niro, Lady Gaga, Mike Tyson en Kim Kardashian... kwamen langs in de eerste uitzending wij Nederland, blazen ook ons partijtje mee, hoor. Bij Paul Wittemans schoven gisteravond Remco Anders en Jan Vlucht... Thomas Kok, Jack Ory en Marts Smeet Wat dat betreft wint Jimmy Fallon het maar net op de muziek... want hij had deze jongens op de bank zitten. Die deed een akoestisch moppie... en ze traden ook nog eens op op het dak van de studio. En dat was natuurlijk een verwijzing naar de Beatles... Overijssel dan, Daar zijn ze zo trots als de spreekwoordelijke apen met zeven geslachtsdelen. Want er komen nog wat Olympische medaillewinnaars uit die provincie. Stefan Groothuis, Jorien Termors en de broers Mulder bijvoorbeeld. En dan komt ineens dat Overijsselse nationalisme opzetten. Sterker nog, als Overijssel een land zou zijn... dan zou het in de medaillespiegel grote landen nog best wel moeilijk maken. In Overijssel wonen natuurlijk ook ondernemers... en die hebben de dollartekens al in de ogen. Reden voor RTV Oost om aan deze marketeer te vragen... hoe verdient de plaatselijke middenstrand middenstand straks het meest aan onze helden. Je kunt nu als bedrijf op het laatste moment proberen... een uh, sporter naar je winkel toe te halen... om hem uh, een lint te laten doorknippen of hem uh, in de folder te zetten. Uh, maar het was slimmer geweest als je als bedrijf al vier jaar eerder begonnen was... en uh, een sporter he, laten zien dat je duurzaam bezig bent... om die carrière van een sporter uh, naar een hoger plan te tillen. Vier investeren, ja, dat was misschien wel sympathiek geweest... maar ook stukken duurder. Hè? En als ik een dierenwinkel heb en het is straks carnaval in Zwolle dan uh, word je niet echt serieus genomen, denk ik... als je nu in één keer iemand op de prauwwagen zet. Mm -hmm. Maar als die sport straks terugkomen, moeten die dan ook zeggen... nee, nee, je hebt me vier jaar niet gesteund, ik kom niet... of moeten die dan gewoon wel lekker dat lintje doorknippen voor een bulkgeld? Uh, dat zou ik als sporter zeker doen, ja. Want uh, het is één keer in de vier jaar dat je je op dit niveau kunt uh, laten zien. En uh, ja, dan moet je denk ik geen scrupules hebben... en gewoon uh, pakken wat je pakken kan, zou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Helder advies aan alle ondernemers dus. Niet vier jaar lang zo'n sport gaan ondersteunen. De echte winnaars komen toch wel zakken vullen en verliezers. En die wilden je toch al niet. En er is natuurnieuws. Sterker nog, er is uitstekend nieuws voor de zeehond in het algemeen. En die in buren in het bijzonder... Henk Bleker, de oud-staatssecretaris, komt orde op zaken stellen in de Zeehondencrash. Nadat Leny het hart de dieren er ongeveer binnen hield tot ze grijze snorharen hadden... gaat Henk, die natuurlijk zijn zwarte zwembroek meeneemt, ze lekker snel uitzetten. Als waren het kleine Maurootjes. Henk die wil Leny nog wel blijven betrekken bij de crash. Maar er komt toch een eind aan een tijdperk. En dat vinden Lebens en Janssen niks erg. Nee, Nu kwam er eigenlijk een hele leuke conferentie van Lebens Janssen. Ik zit te wachten, ik wacht gewoon en dan ja. komt hij vanzelf. Ja. Leni het, en Leni het hart! dat het hart! Okay, kom, Leni, waar, is, waar is Leni mee bezig zeg? Is begonnen in 1970 97. en toen waren er nog maar 80 zeehonden. Nou oh, dat is niet veel. Is niet en zeehondjes. Leni die zag dat en die dacht ik ga ze redden. redden. En het heeft allemaal zieke zeehondjes Poppen. van die zandbanken getrokken. Sorry, en die zijn vol gaan proppen. Poppen. Vette vis. Met grote vissen. hoeveelheden. Vette vis. En maar proppen, proppen, proppen, proppen, proppen. En het hielen. Het hielen. He? Want ze, zegt, ze gaat nu veel beter met de zeehondjes. Er zijn op dit moment, zijn er in de Waddenzee 2800 zeehonden. 2800 en Het is ook een keer moeilijk wees, Leni. Het is ook een keer over en uit. Je kan ook eens een keer wat nuttigs met je leven gaan doen, Leni. Eh, als je tegenwoordig gaat watlopen naar Tessel, moet je over de koppen van die beesten... Zo, Twitter heteren we het de Nieuwsbuffet Volg ons. Ik smeek het je. Dan... Luister, luister. Luister hoe de hart klopt. Jacqueline Rovaart. Winter took a lifetime Froze my bones day, like I wonder Shadows when the sun squeezed through my window. Ja. Dus het schrijven van het nummer staat ook op een nieuwe album. En dat komt uit op 21 maart. Hier, How My speed. De Nieuwspv. De politie in Amsterdam heeft een bende opgerold. Die wordt verdacht van wapenhandel. 13 mensen zijn gearresteerd. Nabil Oeija, denk ik, van de politie Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zijn jullie deze bende op het spoor gekomen? We hebben ongeveer een jaar geleden informatie binnengekregen. Dat de Spice Shop aan de Admiraal de Ruiterweg niet alleen uh, spionageapparatuur, maar ook wapens zou verhandelen. We hebben natuurlijk uitgebreid onderzoek uh, op uh, gedaan. En dat leidde uiteindelijk tot de vaststelling dat uh, deze Spice Shop uh, de onderwereld uh, van allerlei wapens en verboden uh, technische uh, middelen voorziet. Aha, en hoe ging die Spice Shop te werk? Ja goed, daar kan ik dit moment niet al te veel over zeggen. In elk geval uh, houden we zich bezig met zaken die, uh, die absoluut niet kunnen. Dus uh, vandaar dat we vanochtend uh, met ruim 150 collega's, uh, uh, het Arrestatieteam onder andere... en ook speciale zoekteams van Defensie uh, op meerdere plekken naar binnen zijn gegaan. Ja. Daar hebben we 13 personen aangehouden. En onder andere vuurwapens, onder andere ook automatische. Kroomstootwapens, munitie, pepper spray en jammers aangetroffen. En dat zijn allemaal mannen die zijn opgepakt? Of niet? Zo ik, die halen, die nee, ik vroeg me af of dat allemaal mannen waren. Ik vermoed van wel. Die zijn opgepakt. Ja, ja. ja de hoogverdachten zijn allemaal mannen, dat klopt. En in welke leeftijd? Tussen 21 en 52 jaar. Er zijn dus 13 mannen opgepakt. Is het, is het hier, uw onderzoek hier maar afgerond? Nee, zeker niet. We zijn uh, op het moment dat wij dit gesprek voeren nog aan het zoeken. Uh, het gaat om uh, negen uh, plaatsen in Amsterdam en omgeving. Dus uh, dat kan nog van alles opleveren. En uh, daarbij sluiten we ook niet uit dat er meer aanhoudingen. Goed, dank u wel voor dit moment. Ik praat even door hier kort over met uh, Martien Kuitenbrouwer... stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-West. U, uh, u wist dat al, hè? Ja, ik had net, net gehoord toen het was gebeurd. Ja. En uh, ja, dit is natuurlijk wel heel belangrijk. Ik ben heel blij dat de politie zo voortvarend te werk gaat... met het uh, oprollen van wapenhandel. Want dat is voor ons natuurlijk heel zorgelijk. Die hoe komen die jongeren aan wapens? Ja, want het, dat, uh, de politie zet daar groot op in. Hè? Het ja. tegengaan, het, ja. het, het kopen van automatische wapens... is bijzonder makkelijk. Uh, ook via internet bijvoorbeeld. En in deze winkel dus? Nou, in dat is deze winkel dus blijkbaar ook. En uh, nou ja, ik ben blij om te horen dat ze ook... Uh, uh, ze zetten daar inderdaad zo in. Want dit is heel belangrijk, hè. los van wat ik daar straks vertelde... is het, uh, uh, het feit dat er zoveel wapens in omloop zijn... maakt het voor jongeren heel makkelijk om, uh, om over te gaan tot uh, schieten. Maar kan je echt als jongen van 21, of als meisje... maar je kan vrij gemakkelijk aan een automatisch geweer komen. Nou, dat weet ik niet. Ik weet alleen een, een jongen zei gisteren, en een jongen die daar gisteren zei. Van, ja, dat is makkelijk. Maar dat, dat weet ik verder niet. Maar het feit dat er natuurlijk een winkel was. Uh, die nu goed, godsdanks opgerold in Amsterdam West. waar dat blijkbaar gebeurde. Ja, dat baart natuurlijk wel zorgen. Maar als je ze wilt kopen, dan kan je ze kopen natuurlijk. Maakt niet uit waar. Ja, je kan ze ook op internet bestellen. Schijnt. Ja. Zeker weten. Ja, laatst heeft de politie toch dat Bitcoin onderzoek ja, gedaan. Precies, ja. dat ging ook ja. vrij gemakkelijk. Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel zorgelijk dat er zo makkelijk aan wapens te komen is. En dat is, uh, nou ja, deze twee dingen zijn heel belangrijk. Op op rollen van wapenhandel... en de zorgen dat het voor jongeren niet aantrekkelijk is... om in de criminaliteit te stappen. In Amsterdam-West acht moorden al... door middel van dit soort wapens. Sportjournalisten Emiel Schelvis en Sjoerd Monsou, de knockoutfase fase van de Champions League... begint vanavond met Manchester City tegen Barcelona... en Leverkusen tegen Paris Saint-Germain. City-Barcelona is de mooiste natuurlijk, hè Monsou? Ja, dat is, dat is de mooiste van heel de ronde. Want uh, ten eerste, omdat City en Barcelona... allebei geweldige elftallen zijn om naar te kijken. Super aanvallend. Uh, technisch uh, hoogstaand. En ten tweede omdat het twee ploegen zijn die echt aan elkaar gewaagd zijn. En waarbij de verschillen heel klein zijn bij de andere wedstrijden. aan elkaar gewaagd? Ja, daar ben ik van overtuigd. Barcelona is uh, een stuk minder dan uh, pak een beetje twee jaar geleden. En Manchester City is een, een stuk sterker dan uh, één of twee jaar geleden. Die hebben een hele goede coach, Pellegrini. Die hebben een geweldige aanval. En ze gaan spelen op de manier zoals Ajax dat eigenlijk tegen Barcelona gedaan heeft. Gelijk vol onder druk zetten. Eigenlijk met eigen middelen bestrijden, zoals je dat uh, noemt. En uh, daar verwacht ik heel veel van. Ik zag Barcelona spelen te, tegen Cano dit, uh, dit weekend in de competitie. En toen dacht ik dat het wel weer lekker in Emiel het geld is. Ik denk dat zij nu meer de wedstrijden eruit pikken. En, en dan hoop ik uh, uiteraard, en dan ga ik ook vanuit, dat de wedstrijd tegen City daar even is. Overigens ben ik het niet helemaal met Sjoerd eens. Ik vind Arsenal, Bayern, München ook een geweldig affiche van die uh, eerste achtste finale ronde. Gaat uh, Bayern een fluitend winnen, Emiel? Dat denk ik niet. Uh, maar goed, uh, ik vertrouw gewoon op Ezulletje. Euzilletje, Ja, die gaat het gewoon uh, doen. gaat het gewoon doen. Dus nee, maar goed, spelen? Nou ja, nee, om heel even. Want, want het vervelende is dat de allerbeste speler van Manchester City nu net geblesseerd is. En dat is Cuna Dat is waar. En dat is nou net iemand die niet, nog net een dimensie extra aan zo'n elftal geeft. En dat is precies het probleem geweest vorig jaar met Barcelona. Toen het er om ging tegen Bayern München en Messi net in die periode. Uh, en met blessureskant. Uh, uh, een beetje aan het eindje van zijn Latijntje was. Ja, en dat, dan zie je dat op dat soort factoren. die wedstrijden worden beslist. Hij heeft, uh, las ik, ultra lichte nieuwe schoentjes, Messi. In allerlei mooie kleuren. Gaat hij nou, daar iets over presteren? Ik heb, ja, ik heb toevallig net. Uh, de, de biografie van Messi uit. Het is op zich uh, al fenomenaal dat iemand die zo goed is. en eigenlijk al zo lang zo goed is. Uh, niet verder komt dan een biografie van hooguit 200 bladzijden. En die man heeft er drie jaar op gezeten, die Paolo Faccio. En je bent snel in slaap gevallen, waarschijnlijk. Het is uh, echt, het is ideale uh, in slaap, uh, valk, uh, lectuur, Want uh, ja, er gebeurt heel weinig in het leven van die man... Uh, hij is eigenlijk volledig afgeschermd door, door, door vader uh, en door zijn uh, broers. Waarvan de ene broer trouwens nog een, een lichte criminele inslag heeft. Dus dat maakt het uh, naar buiten gaan, zeker als hij naar Argentinië is... al niet heel erg gemakkelijk. Zit nee. dus loopt heel, daar niet in Amsterdam weg. Nou ja, die loopt dus met de shirts, shirts van Messi uh, buiten. Dus wat lastig met je broertje te gaan stappen. Terwijl je denkt van anoniem te kunnen zijn en je broer heeft jouw shirt aan. Maar goed... Uh, ja, weet je, Messi is fenomenaal. Maar het is ook een autistische jongen, blijkbaar. Uh, als je dat, is die biografie leest. En dan merk je wel gewoon uh, dat hij maar voor één ding leeft, inderdaad. Hij heeft die bal. En we hebben hem tijdens een uh, blessureperiode hebben hem, uh, ja, een beetje in beeld gezien. Zelfs nog uh, op Instagram met, die, uh, met een gitaar. Inzonde, dat je dacht, hé, hey, kan die gitaar spelen? Uh, we hebben hem uh, met zijn zoontje zien spelen, hè, met uh, Thiago. Uh, dat je dacht van, hey, hij, hij, hij is vader geworden. Dat is ook een belangrijke gebeurtenis in, in, in het leven... Maar ja, nu is hij weer aan het voetballen. En ja, jij noemde die wedstrijd zaterdag. Hij deed daar weer een paar dingen in. Dat ik echt denk van, ik ga vanavond echt weer en dat zo heerlijk doelpunt achterover een zitten. fenomenaal doelpunt. Nee, ja, ja. niet normaal. En toch, en dat, dat, dat klinkt klink ja. gek. En hij is, hij is fenomenaal. En toch kun je aan Messi goed zien dat Barcelona minder is dan één of twee jaar geleden. Het is steeds meer een eenmans geworden. Hoe fenomenaal ook, hè. Barcelona was twee jaar geleden echt een machine... Daar was, was Messi echt onderdeel van. En nu zie je steeds meer dat, dat hij als een individualist speelt. En dat heeft alles met de, met de spelopvatting met die trainer te maken. Dus ik, uh, hoe geweldig ik Messi ook vind, ik denk dat toch... Uh... Ze missen Guardiola. Ja, die missen ze. En dan zie je toch wel weer bij Bayern München wat ja. dat voor resultaten oplevert. Nou, dat is niet zo. Het, wat zo interessant is. Kijk, niemand heeft ooit twee keer achter elkaar de Champions League gewonnen hè, in de historie. Um... AC Milan toch? Ja, maar dat was voordat het Champions League was. Hè. Dat was, uh, dat was uh, Europa Cup 1. In de Champions League... Nee, nou ja, de, sinds de zelf. oprichting oh, van de, de Champions, Champions League zelf. is het nooit gebeurd. Heel lang in ieder geval niet. En ik denk dat Bayern deze keer een hele grote kans maakt. Juist omdat Guardiola daar zit. Uh, dat is een trainer die uh, ook wezenlijk iets veranderd heeft... ten opzichte van afgelopen seizoen toen ze al zo goed waren. Ze zijn nog veelzijdiger geworden. Ze zijn nog beter geworden. Uh, als er nou één ploeg is die, uh, die, uh, die kans maakt om, om die prijs een keer twee keer te winnen... dan wordt het Bayern. Ik en dat gaan ze doen, denken. denk ik. Hoezo niet? Je moet er niet aan denken. Nee, nee ik moet er niet aan denken. Want Geweldige ik, club. Nee, ik vind afschuwelijk een afschuwelijke club geworden. Uh, ze heten de modelclub te zijn. Ze zijn het voorbeeld, hoor ik overal voor Ajax. Voor uh, nu ook andere clubs. Uh, AC, AC Milan begint ook al. Nee, kijk, het wordt, geleid, het wordt aangeleid door iemand die uh, miljoenen heeft verdiend als speler. Daarna miljoenen met zijn worsten uh, in een onderneming. Uh, de fiscus heeft opgelicht. Daar gewoon mag blijven zitten. Ja, maar, dat nee, nee, maar dat is één. En twee is, zij kopen de beste spelers weg bij de directe concurrentie. Ze hollen hun eigen competitie uit. Ze kopen Gutsen. ze kopen Lewandowski. Daarvoor hebben ze Kroos gekocht bij Leverkusen. Maar wat ze ook doen is... doen je is... doet het allemaal op eigen kracht, ja, zonder schulden en zonder aardbeeren. Ja, maar dat, dat, dat interesseert me niet. Ze hebben totaal geen enkele referentie meer aan, aan de wereld waar ze deel van uitmaakt. Bijvoorbeeld de Bundesliga. Ze kopen gewoon alles wat zij willen. Ze schamen zich er zelf niet voor om, om de beste speler bij FC Nürnberg de buren weg te kopen en die gewoon twee jaar op de bank te zetten. Jan Kirschhoff En dat die mentaliteit, die vind ik verderfelijk. En ik moet zeggen, tuurlijk, ik zie ook wel als voetbalkenner en liefhebber... wat ze doen, hoe goed het voetbal zich aan het ontwikkelen is bij Bayern... en hoe fantastisch het is. Maar ze hebben een aardige spits, iets Die moet gewoon plaatsmaken voor Lewandowski. De topscorer bij Borussia Dortmund. Die club, die hollen ze helemaal uit. Die interesseert ze helemaal niks. Ik hou niet van die mentaliteit. En dan kan iedereen wel zeggen van, wat een geweldig team. Maar die club... Die club die staat voor bepaalde zaken. En dan zeker als het geleid wordt door zo'n worstenboer. die de zaak heeft opgelegd. Even voor de duidelijkheid: Jullie Heuners. Jullie Heuners, he? ja, ja. Waar ik me niet mee kan vereenzelvigen. Die club wordt geleid door echte clubmensen. En ze hebben het volledig zelf opgebouwd. Het, uh, je kunt ze moeilijk verwijten dat ze zo goed zijn, Emiel. Je, je probeert er allerlei morele zaken bij te halen. Ja, daar hou je niet maar van. Kijk, nou eens, kijk nou eens naar hoe Manchester City groot is geworden. Daar word daar ik veel onpasselijker van dan van Bayern München. die het uit eigen kracht hebben gedaan. waarom? Ja, je City is opgekocht door een stel Arabieren... die er uh, bijna een miljard euro tegenaan ja, aan hebben. die zitten overal. Dat is niet meer tegen te houden. Maar, maar als... Bayern doet het zelf. Dat is juist zo knap. En ze doen het met echte clubmensen. Ze zijn nog steeds een open club. Uh, supporters kunnen, kunnen gewoon heel dicht bij die club komen nog steeds. Ze zijn er op een fantastische manier in geslaagd... om een moderne topclub te zijn. Heren, even iets waar we denk ik allemaal eensgezind naar kunnen luisteren. Overmars, Overmars met Cano voor het doel. Overmars terug naar Davids. Schiet een beetje met rechts, jongens. Schiet mee, geeft Marijka, Marijka, komt hij voor het slot mee. Nee, twee, Ajax verslaat AC Milan 95 dankzij Kluivert. Gaan we dit ooit nog eens een keertje meemaken? Ja, was een spiritueel moment. Ik stond naast die paal waar die bal erin ging. Oh ja? ja? als uh, lid van de equipe van de NOS. en het, uh, Toen dachten we allemaal dat we nog een gouden tijd tegemoet gingen. Maar uh, ik denk, tenzij de wereldeconomie volledig instort... Dat, uh, dat we geen Nederlandse winnaar meer de eerste 25 jaar gaan krijgen. Daar, daar zijn we het volledig over eens, mee, Emiel. Dat, uh, is ook, dat is het goede <lacht> nieuws. Nee, dat gaat nog heel lang duren. Dat gaat pas veranderen op het moment dat de, dat de hele voetbaleconomie... en de hele voetbalpolitiek op zijn kop gaat. En uh, dat kan inderdaad nog... Heel, heel lang duren. Sjoerd, jij noemde spelers voor wie je naar het stadion gaat. Je noemde onder andere Messi. Jij riep even Euzel, want dat vind je een prachtige speler? Ja, dat, dat is voor mij de belichaming van hoe, uh, hoe mooi voetbal kan zijn. Het, het, het artistieke vermogen, maar ook zijn hele houding. Uh, bedoel, hij maakt eigenlijk bijna nooit een overtreding. Ja, weet je wel, het, het is een soort voetballer waarvoor je. Het, het zit bijna tegen ballet aan, tegen moderne dans aan. Ja, Messi en heeft alles dat klopt hoor. aan hem. Ja, maar hij heeft, nog net iets, vind, hij heeft nog net iets meer iets gracieuzers, iets... Ja, ik weet niet, dat is ge gevoel. En die uh, Ibrahimovic? Ja, die, uh, die maakt tegenwoordig onderdeel uit van de skyline van Parijs. Dat is een nieuwe attractie geworden. Vroeger, uh, Parijs is nooit de voetbalstad geweest... maar door Slatan uh, is er een echte serieuze attractie bijgekomen. En Messi is de volgende die naar Parijs gaat, voorspel ik vast. Want daar zit geld. Daar zit heel veel geld. En ik heb uh, sterk de indruk dat Paris Saint-Germain... Uh, over binnen nu een één of twee jaar bizar bot gaat doen op, uh, op Messi. Noem jij nog eens wat spelers waar je voor naar het stadion gaat? Uh, ja, er zijn er ongelooflijk veel. Uh, Diego Costa is een fantastische spits van, uh, van Atletico. Garrett zoveel... Bale? Garrett Bale ben ik niet zo weg van, nee. <laughs> Dat nee, nee, vind niemand even, niemand ik. Nee. Ja, maar, Daar, en daar en is ook de idiotie van het voetbal natuurlijk volledig in terug te zien. In die voor trots. een modale speler zoveel geld. Ja, ja, dat, uh, dat blijft gek. Ja. Maar ik vreug me ook op de, op de Nederlanders die er nog in zitten. Er zijn er nog best wel wat. Nigel de Jong, Klaas-Jan Huntelaar. Ik zag uh, zelfs dat Affeluy af, af geselecteerd was. Uh, ja, die voor zou waarschijnlijk nog niet spelen. Maar dat is wel mooi voor hem Want die heeft een hele lange leidersweg erop zitten. Maar, maar denk jij je... dat hij nog wedstrijden gaat spelen? Ze hebben hem in die transferwindow een paar keer eraan laten ruiken. Invalbeurtjes. Toen kon hij ineens niet weg. En vanaf maar... het moment dat de transferwindow gedaan was... heb ik hem niet meer teruggezien. Uh, nou, in welke, welke opstelling verhaal. dan ook. Wordt natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Maar goed, uh, er waren niet zo heel veel opties in, de, in, de, in januari. Want hij had heel lang niet gespeeld. En uh, dan snap ik wel dat hij gebleven is. En vanavond, heren, wie gaat er winnen? City, Barcelona, uitslag? Ik gok op een uh, 1-0 voor City. Zegt Sjoerd Mossou en Emile Schelvis. Ik denk dat daar gelijk wordt een Barcelona thuis afgemaakt. En morgenavond? Uh, dan denk ik dat... Uh, ik denk dat er wat, want Sjoerd heeft het over... Uh, dat Bayern München alles uh, gaat pakken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat... Uh, vorig jaar heeft Arsenal uh, Bayern München... nog bijna verrast in de tweede wedstrijd. Ik denk dat er nog wel een klein stuntje in zit. Ja? Nee. Wenger, Wenger is een geboren verliezer zoals Mourinho al zei. Dus Bayern gaat het gewoon winnen. Wenger, de trainer van Arsenal. Martine kuitel nog steeds aan tafel. Voorzitter van stadsdeel Amsterdam-West. We spraken um, over het geweld... onder Nederlands-Marokkaanse jongeren in uw stadsdeel. Is het nou zo dat, dat het hele stad deel daar last van heeft? Of valt het er wel mee? Nou, weet je, Het, het goede nieuws is, is dat het met heel veel jongeren uit Amsterdam best heel goed gaat. Dus uh, ja, er is last. Uh, ja, dat is natuurlijk vooral heel erg, in, ook in de gemeenschap zelf, niet alleen het feit dat je last kan hebben van criminaliteit, maar ook familiesleider eronder. Dus ja, maar gelukkig uh, met het merendeel van ons gaat het heel goed. Gelukkig, logischerwijs ook. Toch, ja, gelukkig ja. wel. Godsdank. Martine Koutel, dank, uh, Succes daar met de rest van de strijd tegen de jongens daar. Zijn, er, zijn het ook meisjes? Zitten er meisjes tussen? Amper, hè? Heel weinig. Ja, ja. Met meisjes Heel weinig. En, en, die zitten, ja. die, en die zie je dat niet zoveel. Uh, uh, nee. uh, die komen ook niet zo naar buiten. Maar ja, misschien zitten ze wel, uh, zijn het wel de breinen dat ze ook nog kunnen. En Sjoep Mansour en Emil is ook bedankt voor de komst. En jullie licht op de Champions League. Ja, dag de vrijdag van 7 tot 8. jaren.